10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en de Plag. Veel militairen weigeren mee te doen aan de verplichte conditietest. De Nederlandse journaliste Rena netjes zat vast in Egypte... is nu op weg naar Nederland. VVD-woordvoerder, buitenland-woordvoerder en Broeke reageert zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met de Megens. Er waren al ruim 4600 banen geschrapt bij KPN en daar verdwijnen nu opnieuw 1500 tot 2000 banen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren. Dat betekent niet dat het nu slecht gaat met KPN, zegt economieverslaggever Arjan Noorlander. Het probleem is alleen dat ze constant mee moeten doen met alle nieuwe technieken. Ze hebben nu weer dat 4G-netwerk voor mobiele telefoons. Zo'n opbouw kost honderden miljoenen euro's. Ze hebben ook nog aan de overheid heel veel moeten betalen... om, om überhaupt 4G in Nederland uit te mogen rollen. En ja, al die kosten die moet je toch op die klanten zien terug te verdienen. Volgens KPN moet het simpeler en goedkoper. De omzet en de winst van het telecombedrijf zijn vorig jaar gedaald. Kinderartsen en ouders pleiten voor een verruiming van de mogelijkheden om medicijnen en behandelingen te testen op kinderen. Ze zijn tegen een wetsvoorstel van minister Schippers waarin de mogelijkheden voor onderzoek bij kinderen maar een beetje worden uitgebreid. De kinderartsen vinden dat ernstig zieke kinderen juist gedupeerd worden als ze nieuwe, veelbelovende medicijnen niet mogen uitproberen. Ouders wijken met hun zieke kind geregeld uit naar het buitenland. Omdat ze daar wel in aanmerking komen voor nieuwe medicijnen, zegt de NVK. De Kamer debatteert begin maart over het wetsvoorstel van minister Schippers. De Nederlandse journaliste Rena Netjes heeft dankzij intensieve bemiddeling van Nederlandse kant Egypte kunnen verlaten. Dat zegt een woordvoerder van minister Timmermans. Netjes was aangeklaagd voor het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rondom de tv-zender Al Jazeera. Inmiddels is ze onderweg naar Nederland. Volgens Buitenlandse Zaken werd netjes door de autoriteiten gerekend tot een groep van zo'n twintig journalisten die met de moslimbroederschap zou samenwerken. Donderdag ontvangt minister Timmermans zijn Egyptische ambtgenoot in Den Haag. Daar zal onder meer deze kwestie worden besproken. Er stonden vorig jaar minder files. Volgens Rijkswaterstaat was de file druk ten opzichte van 2012 8 procent lager. Dat dat er extra rijstroken zijn aangelegd. Dat is een van de belangrijkste redenen. Economische factoren kunnen natuurlijk ook een rol spelen... maar die rijstroken hebben wel bijgedragen aan veel minder file-druk. We zien overigens, omdat die capaciteit van die extra rijstroken... die maximale wind wel ongeveer is bereikt... dat aan het eind van 2013 de files weer een beetje zijn toegenomen. Het grootste knelpunt was de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda. En op de tweede plaats staat de A16 tussen Prins Alexander en het Terbrechtseplein. Automobilisten die betrapt worden met drank en drugs worden binnenkort hard aangepakt. De minister Schuld en opstel te komen in nieuwe wetsvoorstellen met een nullijn. Een combinatie van drank en drugs achter het stuur mag dan helemaal niet. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid concludeerde al eerder dat het risico op ongelukken in het verkeer enorm verhoogd wordt door de combinatie drugs en alcohol. De politie heeft ook gevraagd om het inzetten van de speekseltest... om drugsgebruik te kunnen aantonen. Onder de nieuwe wet kan de politie mensen verplichten... aan zo'n speekseltest mee te doen. Het weer is nog veel bewolking. Vooral in het westen en zuidwesten wat regen of motregen. Vanmiddag klaart het op met geregeld zon. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen is het weer bewolkt met ochtends weer regen. Daarna even droog, maar s'avonds opnieuw regen. Er staat een stevige wind en het wordt 7 tot 9 graden. En nu maar hopen op wat positieve berichten over die A27, Kees Kwaks. Nou, dat is gelukt. Positief Mooi. nieuws. De A27 vanaf Almere naar Utrecht is weer open... na het ernstige ongeluk vanochtend. Um, er staat nog wel vier kilometer file tussen Huizen en Knoopend Eemnes... maar ook dat lost nu redelijk snel op. Gevolgens ook viel op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt 1 Nes 4 kilometer. En nog meer goed nieuws van het ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Ook alle rijstroken bij Rotterdam Centrum zijn weer vrij. Nog vanaf knooppunt plein wel 3 kilometer file. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops... weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja,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 Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. In het mediaforum sinds gisteren in uur nummer 2 van de ochtend... Gert-Jaap Hoekman, dat is de hoofdredacteur van Nu.nl... en KRO-presentator El Miloudi. En het gaat onder meer over de vraag... hoe veilig is het nog om journalisten in Egypte te zijn? Veel vragen zijn er over de Nederlandse journaliste... Rena Netjes uit Egypte. Vannacht ontvluchten zij het land... omdat ze gezocht werd door de Egyptische regering. Dat straks eerst nu de conditie van onze militairen. <middels> Bijna 7000 militairen zijn niet opkomen dagen bij de verplichte conditietest. En van het militair personeel dat wel aan de test heeft meegedaan... hebben ongeveer 1400 mensen niet voldaan aan de eisen die de test stelt. Defensie gaat nu overleggen met de bonden... om te kijken wat de gevolgen moeten zijn als iemand die test niet met succes aflegt. Jan Kleijan is voorzitter van de militaire vakbond De Acom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben ze nou zo'n belabberde conditie of is die test nou zo zwaar? Nou, dat weet ik niet. Misschien allebei een klein beetje. Maar uh, ja, ja, jullie refereren aan de uitkomsten van een evaluatie die wij helemaal nog niet kennen. Oké. Okay. Dus u bent van deze cijfers niet eens op de hoogte? Nee, nee, nee. Wij uh, wij hebben vorig jaar een op ja vorig jaar hebben we een evaluatie gehad van uh, over de pilot. En daar bleek slecht dat de gegevens van een paar krijgsmacht de hele de zaten en de rest niet. Mm. En we hadden wel signalen dat het de deelnamepercentage, met name bij de staven erbarmelijk was. En toen hebben we gezegd, prima, hartstikke leuk, kom maar terug met een evaluatie... waar gewoon alle kruismachtdelen bij betrokken zijn. En daar hebben wij tot op de dag van vandaag niets over gehoord. Maar op zich dat grote uh, hoeveelheden en getalen niet voldoen aan de testen of niet opkomen dagen... dat is wel iets van jaren, hè? Dus het was al niet helemaal uit de lucht vanaf vallen. Ah, voor ja, kijk, ik denk een jaar of zeven, acht geleden zijn ze begonnen met de, de zogenaamde cosi test en dat, dat heeft ook een kwijnend bestaan geleid... omdat mensen zich er wel aan hielden en anderen weer niet. En, en dan te links of om het was nooit goed. En twee jaar geleden kreeg uh, plotseling iemand denk ik het licht bij Defensie... die zegt van nou, daar gaan we nu een Defensie condition Proof in, uh, stellen. Uh, wij hebben gezegd van ja, prima als je vindt, uh, dan is dat hartstikke goed. Maar dan moet je dat ook faciliteren met voldoende sportinstructeurs... voldoende medisch personeel, fysiotherapeuten voor mensen die geblesseerd zijn... Nou, dat zouden ze toen allemaal doen. Ook in het kader van het rapport Staal kwamen er extra sportinstructeurs bij. Maar inmiddels uh, heeft meneer Hille uh, bezuinigd en mevrouw Hennis, fors bezuinigd. En al die sportinstructeurs zijn weer wegbezuinigd. Dus ja, je kunt het wel willen, maar je moet het ook faciliteren. Ja, maar je kunt toch wel gewoon zelf je conditie op peil houden? Daar heb je toch geen sportinstructeur voor nodig? Dat kan, kan iemand toch zelf ook? Een beetje discipline, nou ja, een beetje hardlopen in je eigen tijd. No. Dus kijk, als de, nou, nee, ik vind als de FEN die de eis gaat stellen dat mensen een, een bepaalde basisconditie moeten hebben, euh, met name specifiek vanwege het beroep omdat je uitgezonden wordt, dan vind ik dat als zij daar zo waarde aan hechten, dat ze daar als werkgever dan ook bepaalde faciliteiten ja. tegenover moeten stellen. Maar militairen werden toch altijd een paar uur per week vrijgehouden om aan een conditie te werken. Is dat nu dan niet meer zo? Ja, op papier is dat nog wel, maar de werkdruk door de reorganisaties is zo groot. De die is enorm ingekrompen dat mensen die moeten dan maar kiezen tussen of een paar uurtjes gaan sporten als ze ertoe komen. Dan wel uh, werken en anders het werk later inhalen. Maar nogmaals, als je iets wilt dan moet je daar ook iets tegenover willen stellen. En dan moet je niet de faciliteiten weghalen, want minder sportinstructeurs betekent ook minder sportfaciliteiten en minder sportmogelijkheden. Maar zou u het liefst zien dat die test dan maar helemaal geschrapt wordt? Nou ja, kijk, als de vent, ik, ben, ik ben heel makkelijk als de ventje vindt dat het moet. Dan zeg ik van nou prima, dan doe je dat toch. Maar dan faciliteer je het ook. En als je het niet faciliteert, nou ja, dan heb je ook gewoon pech. Dan moet je ook niet zeuren als het mislukt. Ja, maar dan moet je, zegt u dan ook: dan moet je ook niet zeuren als er uh, niet-fitte mensen op missie gaan? Ja, dat doe ik. Nou. Kijk, dat valt reuze mee hoor, want de militair die op uitzending gaat, die heeft zelf ook belang bij een goede conditie. Want die weet precies wat er gaat gebeuren als hij geen goede conditie heeft. Dus daar zit het probleem helemaal niet. Maar ik denk met name mensen die bij staven zitten, dat daar het overgrote deel zit. Met, met, een, met een over, ja, een berg werklast. Die dan ook nog een beetje moeten sporten. Eh, ook mensen op een relatief hogere leeftijd. Ja, en dan ontgaat sommige mensen ook wel de noodzaak van het moeten hebben van een, een sixpack en een conditie als een Sixpack, sixpack achter het bureau wordt het dan, hè? Ja, sixpack achter het bureau op 56-jarige leeftijd. <laughs> Mooi. Nou, maar ik denk dat de echtgenotes van die militairen... daar heel blij mee zouden zijn. Maar goed, dat, dat is Dat zou goed maar kunnen. Maar die jongens die het velden gaan, die zijn wel go goed uh, in conditie. Ja, nee, ja, ja, zonder meer, want anders dan, euh, dan is dat helemaal geen lolletje als je een oefening draait. Als je geen conditie hebt, dan kun je gewoon zeggen. helemaal niet meedoen aan die operaties. En die jongens die hebben ook allemaal gewoon een goede conditie... behalve als ze zijn of wat dan ook. Nou, nu is het in ieder geval zo, als die test niet wordt gehaald... dat je dan niet in aanmerking komt voor interne sollicitaties. Maar dit is dus de vraag, jullie gaan in overleg met Defensie... wat de gevolgen en consequenties van het niet halen van zo'n test moeten zijn. Nou, nee, toen, toen zij begonnen met die pilot, toen hebben wij gesteld: van als het een pilot is, dan mogen er geen rechtspositionele consequenties aan verbonden worden. Maar wij constateren dat commandanten dat wel doen, terwijl okay. het eigenlijk helemaal nog geen status heeft. Dus die discussie moeten we ook nog eens een keer gaan voeren. Nou, genoeg te bespreken. Dank u wel, Jan Kleian, voorzitter okay. van de Militaire Vakbond DACOM. We gaan even praten met Hans Ten Broeke, is buitenland woordvoerder van de VVD. Meneer Ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer u, u, Van den Berg. Die, u hebt die Platt. test wel eens gedaan, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. De hele vaste kamercommissie heeft zich vorig jaar... toen we in, in, in Afghanistan waren... hebben we met de militairen afgesproken... dat ook de vaste kamercommissie die test een keer zou afleggen. En we hebben het volgens mij allemaal gehaald. Hoe vaak dat moet je, je push-ups doen Miklijan. in twee minuten? Um, er staat een minimum, uh, soort, ik weet het alleen voor de mannen, er stond een soort van jonge kerels ijs van 18 keer of zo, nou, dat heeft iedereen gehaald. Dus eigenlijk zitten ze een beetje te miepen die... Uh... Ik durf dat niet te zeggen, maar laat ik het zo zeggen, we hebben allemaal ook wel een beetje getraind met behulp van, uh, van de mensen bij Defensie. En dat is heel goed gegaan, dat was ook heel goed voor de vaste kamercommissie om... Uh, ja, om, om deze fysieke inspanning even te leveren. Ja. Dus wij spreken met een man met een six-pack. Goed, Nee. gaan we door. Oh, <laughs> helaas we niet. Nee. Uh, meneer Broeke, ja we praten eigenlijk met u... vanwege de, uh, de bericht wat we net ook in de nieuws hoorden. De Nederlandse regering is actief betrokken geweest... bij het vertrek van de Nederlandse journalist... Uh, de Rena Netjes uit Egypte. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat ook bevestigd. Netjes vertrok vannacht uit Egypte... omdat ze door dat land wordt verdacht van laster tegen de staat. En de reden zou zijn dus dat zij uh, uh, ja, hulp heeft geboden aan tv aan de Al Jazeera en die wordt ja. dan... in Egypte kennelijk als een terroristisch, uh, terroristische organisatie gezien. Um, is het terecht dat Nederland zich actief heeft bemoeid met dat vertrek van die journalisten? Ja, natuurlijk. Uh, Nederlandse uh, journalisten in het buitenland moeten ten alle tijde op, um, op veilig werken kunnen rekenen. En als dat op een of andere manier in gevaar komt, dan dient de Nederlandse staat daar actief uh, te opereren. En dat heeft de minister van buitenlandse zaken kennelijk gedaan. Heeft en... u het idee wat, wat, wat ze dan precies hebben gedaan? Nou, wat haar wordt uh, voorgelegd voor zover ik dat uit de media heb begrepen... of wat haar ten laste wordt gelegd, is dat ze inderdaad contact heeft gehad... met een van die Al, Al Jazeera-journalisten... Uh, die een specialist zou zijn uh, voor wat betreft de Sinaï. De Sinaï ja. is op dit moment een soort van vrijstaat, een vrijhaven voor allerlei terroristen. En dat Egypte daar zeer bezorgd over is, dat, dat deel ik wel met ze. Maar het is natuurlijk te gek dat, dat journalisten dan niet meer aan vrije nieuwsgaring kunnen doen. Um, en dat zij daarin wordt geïmpliceerd. En niet alleen zij, dat geldt ook voor anderen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Al Jazeera gesponsord wordt door Qatar. En Qatar tegelijkertijd ook weer achter de moslimbroederschap heeft gezeten. Mm -hmm. ja, je ziet dan ook dat het Egyptische regime wat er nu zit, al Sisi, de generaal die, die daar overigens met overweldigende meerderheid van van, van, van steun onder de Egyptische bevolking de macht heeft gegrepen... dat hij ook wel wat weer typisch paranoïde trekjes begint te vertonen... en dus het ook op buitenlandse journalisten gemunt heeft... nou, ja. dan moet Nederland direct fors optreden. Ja, want zoals het nu lijkt is, is René netjes alleen maar bezig geweest... met horen en wederhoren... en heeft dus ja, in, in de ogen van Egypte met de vijand uh, gesproken. Ja, uh, uh, ja dat, dat is wat een normale journalist natuurlijk doet. Nog even over dat, Zo is het. Uh, de, de interventie dan van buitenlandse zaken. Wat, wat hebben zij dan precies gedaan? Uh, wij moeten nog even precies weten wat ze exact gedaan hebben... maar ik. Uh, neem aan dat op het moment dat bekend werd dat er in ieder geval vier journalisten, vier buitenlandse journalisten op een lijst stonden, een zwarte lijst, dat daar één Nederlandse journalist bij was. Dat men heel snel heeft achterhaald dat het om Rena Netjes ging, die natuurlijk vorig jaar ook al, um, uh, ik meen een dag in een cel heeft ja. doorgebracht. Um, en dat men toen heeft opgetreden om te proberen um, via de contacten die we daar hebben, en die gelukkig nog steeds goed zijn... Um, uh, om ervoor te zorgen dat mevrouw, ne uh, mevrouw netjes het land uit kon gaan... en in elk geval zich vanuit Nederland kan verdedigen tegen deze aanklacht. Ja. Um, ik hoorde vanmorgen Bertus Hendricks van uh, Klinkendaal op de radio... Uh, vertellen dat er nog veel meer journalisten vastzitten, vooral mensen ja. van Al Jazeera. Wat zegt dat over de situatie in Egypte op dit moment? Nou, wat ik net aangaf, um, dat is een, vri vrij typisch voor een, uh, een, een militair regime wat daar nu zit... Uh, en die weliswaar de, op de steun van een groter deel van de bevolking kunnen rekenen... maar die tegelijkertijd ook met hun politieke tegenstanders proberen af te rekenen. Dat, dat, dat zit in het DNA van, van, van, van dergelijke militaire regimes. En dat is heel zorgelijk. Um, het is ook in strijd met de grondwet die men tegelijkertijd weer heeft aangenomen waar we, nou, laat ik dan maar zeggen, lichtelijk positief over konden zijn. Tegelijkertijd maakt ook dat um, in die grondwet staat bijvoorbeeld dat men internationale verdragen wil respecteren en daar ook op aangesproken kan worden. En dat moeten we dus doen en dat kan ook, want donderdag is ja. uh, de collega van Timmermans, de Egyptische collega van Timmermans, is op bezoek in Nederland. Spreekt niet alleen met Timmermans zelf, meneer Fami is dat, maar hij spreekt ook hier met de Kamer. Uh, en we zullen hem het vuur na aan de schenen leggen. Dat ja. moet u op rekenen. En, en Timmermans zal dat ook ongetwijfeld doen. Ja. Ja, en uh, die moet dus die persvrijheid daar in Egypte... met die minister gaan uh, bespreken. Ja. Uh, hartelijk dank dat u even wilde reageren... op de situatie rond uh, Rena Netjes. Hand en broeken. VVD, buitenland woordvoerder. Graag gedaan. Zometeen gaan we even een stukje personal branding doen. Dat doen we deze ochtend met de hoofdredacteur van De Linda... Joodau van der Bijl. Maar eerst de Cars. In de jaren 70 en 80 hadden ze een hoop hits. Dit was waarschijnlijk wel een van de grootste van het Drive. 1984... Who's gonna tell you when it's too late? En drive. Geen dag hetzelfde in het leven van Yul Douw van der Bijl... hoofdredacteur van Linda Magazine en Linda Nieuws.nl. Maar vandaag is pas echt bijzonder. We hebben ons laten vertellen dat ze zelfs een beetje zenuwachtig is. Want straks houdt ze een lezing op het Nationaal secretaressencongres Congres in Utrecht. Ze staat op punt van vertrekken bij de redactie in Naarden. En Marcel Dekker, ja, jij bent echt zwaan te kleep aan hè, vandaag. Zeker, In de schaduw van een de... vrouw lopen de hele ochtend. Ja, dat maak ik niet vaak mee. Dat je in de schaduw van een, een, een beeldschone vrouw... Ik ga het gewoon één keer zeggen. Een beeldschone vrouw loopt. Uh, op weg naar het secretarissencongres... waar vrouwen positief leren denken. Eigen wijsheid wordt gemobiliseerd met lef en liefde. De wereld wordt veroverd. Kortom, een topwijf te zijn in je functie. Al zo beschreven in de uitnodiging trouwens van het congres. Dat zijn niet mijn woorden. Ik zou Hildo uh, van, uh, van de Bijl nooit topwijf durven te noemen. Eerder topvrouw of gezaghebbend merkdragend vrouwspersoon die hier bij de Linda in Naarden nog even haar haar liet doen. Is het goed gegaan allemaal? Het waait nu een beetje weg. Ja, dat moet ook een beetje uitzakken. Net zei een collega tegen mij, je hebt gewoon harde krullen. Er is Roy Donders langs geweest. <laughs> dus toen heb ik toch in de spiegel gaan kijken... Want uh, Bianca Fabrie, die mijn haar doet, die doet dat altijd geweldig. Dus het zakt een beetje uit, het is helemaal niet erg. Nee. Nou goed, alles om er top en uh, op uh, en top uit te zien voor dat congres. Waar u, ja, uh, de secretaresses, uh, hoeveel zijn dat er trouwens? Dat? Volgens mij komen er iets van 80 of 90 secretaresses okay. vandaag. Om een hart onder de riem te stoppen, dat kunt u blijkbaar goed. Of in ieder geval, u gaat daar een bijdrage aan leveren. Ik zou het eigenlijk eens even aan Cecile, uh, je persoonlijk medewerker, moeten waar, uh, vragen. Ik mag uh, ik niet zeggen, hè, geloof ik. Persoonlijk? Personal assistant heet dat tegenwoordig. Ja. De vraag is of zij een inspirerend persoon is. Dat is ze. Heb zeker. je je beoordelingsgesprek al gehad? <laughs> ja, kan dat kan ik er nu eerlijk van... over zijn. In december, ik mag nog een jaartje blijven. Ja? Ja. Maar nee, inspirerend. Hilda. Uh, ja, Hildo is absoluut een inspirerende vrouw elke dag weer. Maar dat, uh, dat is ze van zichzelf. Maar dat komt natuurlijk ook door uh, de plek waar we allebei werken. Linda, want dat is een inspirerend magazine. Ja, nee, goed dat je dat zegt nog eventjes. Ja. Dan moet ik het er toch ook aan jouw vragen, Hilda, hoe het met Cecile gesteld is. Nou ja, wat ik... voor, heeft ze nog goed gekregen bij haar beoordeling? Of werkt dat ja, bij jullie absoluut. niet zo? Absoluut. Ja, dat werkt. Ja, dat werkt <laughs> hoe vervelend het ook is. Ik moet het volgens mij nog uitwerken trouwens en inleveren. Ja. Uh, uh, werkt dat wel zo bij de beoordelingsgesprekken? Maar het fijne is, ik zou mijn werk niet kunnen doen zonder Cecile. En uh, de, als je ziet wat die allemaal voor mij, niet alleen voor mij regelt, maar ook hoe ze met me meedenkt en hoe ze voor me denkt. En weet je, zorgt dat ik mijn werk kan doen. Ja, dat is gewoon goud waard. Ik zou nooit meer zonder kunnen. En, dat, en dan vind ik ook: ik weet helemaal niet of vandaag, nou, een nou, congres Maar ik vind, denk dat secretaresse klinkt echt als een. O, onderschatten, ja, een beetje onherbiedigen ja, en onderschatten. Dat is natuurlijk tegenwoordig al helemaal nee. niet meer. Je neemt niet alleen maar de telefoon op en je doet uh, in onze agenda. Ja. Cecil, ik heb ja. begrepen dat je meegaat omdat je bang bent... dat, dat ze anders met een andere secretaresse ja, thuis precies. komt. Ja. Ik moet mijn positie <laughs> een beetje verdedigen vandaag. Oké, okay. <laughs> goed. Op weg naar dat secretaressecongres in Utrecht... die voor uh, zo'n 1000 euro per persoon een topdag staat te wachten. Op weg naar Utrecht. Kijken of we het op tijd halen. Ja, we gaan snel weer stappen in de auto. De ochtendstand.nl. Deze ochtend gaat het over de stelling... Nederland moet het testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. Minister Schippers van Volksgezondheid wil met een nieuw wetsvoorstel ko komen. Uh, en daarmee wil ze voorkomen dat medicijnen getest worden op ernstig zieke kinderen. Ze houdt de nieuwe wet streng omdat ze vindt dat deze kinderen kwetsbaar zijn... en beschermd moeten worden. Een gemiste kans vinden kinderartsen en ouders. En wij praten erover met Michel Zwaan. Die is kinderarts en oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum. Meneer Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt neem ik aan eens tegen de stelling, hè? Ik ben het eens met de stelling inderdaad. Ja. Um, toch zegt de minister, ja, kinderen moeten worden beschermd tegen experimenten. Dat klinkt best logisch. Uh, ja, dat denk ik ook. Um, uh, het probleem is een beetje dat, kijk, bijvoorbeeld kinderen met kanker... daar overlijdt uh, op dit moment ongeveer 30% van de kinderen aan. En om de genezing te verbeteren is het absoluut noodzakelijk... om ook nieuwe geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen... Uh, zodat we die uh, kinderen beter, beter kunnen maken. ...en er mindere kinderen aan de ziekte overlijden. Uh, dus als groep hebben kinderen zeg maar, betere geneesmiddelen nodig om de overleving te verbeteren. Uh, of bijvoorbeeld de ernstig chronisch zieke kinderen zoals met de ziekte van Duchenne... ...die hebben nieuwe medicamenten nodig uh, om te zorgen dat de spierverlamming die daarbij optreedt vermindert. Uh, en dat kan niet anders dan ook door het doen van onderzoek bij kinderen die die ziektes hebben om die medicijnen uit te testen ja, en te het is de, de, het de, wel je moet geven. Maar het is de simpel gedacht dat als je dat bijvoorbeeld met volwassenen doet... en je doet een dosis iets minder, dat het dan voor kinderen ook werkt op die manier? Ja, dat is de dat is simpel gedacht, want kinderen hebben groei en ontwikkeling... die hebben een andere nierfunctie, een andere leverfunctie... dus je moet dat onderzoek bij kinderen eigenlijk zelf doen. Bovendien krijgen ze, als het bijvoorbeeld over kanker gaat andere vormen van kanker. En zo'n ziekte als de ziekte van Duchenne... daar moet je bij ingrijpen voordat het spierverlies is opgetreden. En als die mensen helemaal volwassen zijn... kun je datgene wat verloren is zeg maar, niet meer terugbrengen. Dus je moet dat onderzoek echt bij kinderen speciaal doen. Ja. En hoe gaat dat dan nu in de praktijk? Nou, tot op heden is het eigenlijk zo... dat we vaak geneesmiddelen van volwassenen... Uh, vertaald hebben naar het gebruik bij kinderen. Dus het is ook niet zo dat we dat volledig onverantwoord doen... Uh, maar we hebben dat zelf gedaan en eigenlijk niet goed in formele studies. Wij willen dat graag in goede studies testen... zodat er ook een oordeel van de medische-ethische toetsingscommissie is... of zo'n onderzoek goed is opgezet of de vragen beantwoord kunnen worden... zodat de ouders en kinderen goed voorgelicht worden... en precies weten uh, waar ze aan toe zijn. Dus we willen dat gewoon in formele officiële studies... zoals dat ook bij volwassenen overigens gebeurt, uh, uh, toetsen, zeg maar. Hmm, maar het is niet zo dat er nu in de praktijk eigenlijk geëxperimenteerd wordt... Nee, dat denk ik niet. Uh, het is wel zo dat in de afgelopen dertig jaar geneesmiddelen van, die voor volwassenen geregistreerd zijn, dat het gebruik daarvan uh, uh, naar kinderen is vertaald door kinderartsen. Uh, en natuurlijk is de eerste keer dat zoiets gebeurt, het is in zekere zin wel een experiment. Maar wij hebben dus liever dat dat gebeurt in officieel getoetste onderzoeksprotocollen... Met een duidelijke vraagstelling, hmm. waarbij de gegevens optimaal verzameld worden en niet, zeg maar, gewoon in de reguliere praktijk. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je niet wilt. Nee. En, nou is de minister dus op het standpunt dat zij eigenlijk min of meer op de rem gaat staan en zegt dit moet niet, uh, wil daardoor dus uh, dat opnemen in, in die wet. En u zegt eigenlijk nee, die wet moet juist meer uh, verruimd nog worden. Ja, de minister, kijk, eigenlijk komt het erop neer dat de minister de groep kinderen waarbij dat onderzoek gaat beginnen optimaal beschermt. Uh, wat als nadeel heeft dat die geneesmiddelen dan niet voor kinderen in zijn algemeenheid ter beschikking komen. Um, en wij denken dus dat het beter is aan een geselecteerde groep kinderen te vragen mee te werken aan dit onderzoek. Eigenlijk doen ze dat ten dele voor zichzelf, maar ten dele ook inderdaad voor de patiënten die na hun komen. Maar dat heeft dan het voordeel dat je daarna, al die patiënten daarna, wel uh, goed kan behandelen en precies weet hoe zo'n medicijn in elkaar zit en wat de problemen daarmee zijn... en dus de ouders veel beter kan voorlichten. En ik neem aan dat dat allemaal keurig in overleg met die kinderen... en, en ook met de ouders van die kinderen gebeurt. Ja, je moet natuurlijk, laat ik zeggen... Je moet dat gesprek in de spreekkamer voeren. U moet zich voorstellen, kinderen bijvoorbeeld met een... Uh, ouders met een kind met kanker... die met hun rug tegen de muur staan... die weten natuurlijk heel goed wat zo'n behandeling inhoudt... wat die medicijnen inhouden. Die kennen al die onderzoeken. Dus dat moet je in de spreekkamer bespreken... en moet je per individu kunnen afwegen. Ja. Wat de minister nu wil doen, is eigenlijk zeggen... Nou, dit onderzoek mag niet voorgelegd worden aan deze ouders. Dus dan bereikt het het niveau van de ouders niet. Die kunnen dan als het ware zelf geen beslissing daarover nemen. O, hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Nou, Nederland neemt daarmee een, een uitzonderingspositie in in Europa. Want uh, de mogelijkheden om geneesmiddelenonderzoek bij kinderen te doen... in de ons omringende landen zijn duidelijk groter, zeg maar, dan in Nederland. En je ziet dus ook dat er kinderen vanuit Nederland... naar het buitenland gaan... om aan dit soort geneesmiddelenonderzoek mee te doen. En dat is natuurlijk helemaal een ongewenst neveneffect. Want dan zitten mensen in een vreemde taal... in een vreemd land, in een vreemd ziekenhuis... Om mee te doen aan dit geneesmiddelenonderzoek, in plaats van gewoon in Nederland, omdat onze wet te veel restricties kent. Onderschat de minister misschien ook de kracht van kinderen? Volgens mij is hij er versteld van hoe verantwoordelijk en bijna volwassen zieke kinderen zich kunnen gedragen? Ja, dat is. Dat denk ik absoluut zo. Ik denk dat, euh, nou, om maar een voorbeeld te noemen, er zijn kinderen van 10, 11, 12 jaar die tegen mij zeggen... als het mij niet meer helpt, dan helpt het misschien de kinderen na mij die aan dezelfde ziekte lijden. Dus dat betekent dat kinderen wel degelijk euh, altruïstisch kunnen zijn en daar op zo'n manier over kunnen nadenken. En dat wordt op deze manier ook niet gehonoreerd. Want eigenlijk wordt er tegen die kinderen gezegd, wij vinden dat dit niet mag. Is het zo dat de wet van Schippers straks levens gaat kosten? Nou, dat is misschien een overstatement. Uh, ik denk wel dat de geneesmiddelenontwikkeling bijvoorbeeld voor kinderen met kanker of andere chronische ziekten... in Nederland daardoor langzamer gaat dan in andere landen. Uh, en dat op zichzelf is natuurlijk eigenlijk een ongewenst effect. Ja. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Michel Zwaan, dus kinderarts en oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum... reageert op de stelling... Nederland moet het testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. Hij zei eens... Ja, u kunt nog reageren, laten nou weten wat u ervan vindt. Ik zal van een tussenstand geven. 185 mensen hebben gestemd. 84% is het met de uh, arts eens. En 16% is het oneens met die stelling. Reageren kan nog. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Via de site kunt u reageren. Stand.nl. En natuurlijk via Twitter. Doe dat dan met de hashtag Standpunt. Dit is Radio 1. Doorald Megens nu met het NOS Journaal. De komende twee jaar verdwijnen er 1500 tot 2000 banen bij KPN. Zo'n 10% van het totaal. De kosten moeten met 300 miljoen euro omlaag. Bij de vorige sanering vervielen al 4650 banen. De afgelopen jaren heeft KPN veel geïnvesteerd... in onder meer glasvezel, 4G en nieuwe producten. Verwacht wordt daarom dat de financiële resultaten dit jaar verbeteren. Journaliste Rena Netjes heeft dankzij intensieve bemiddeling van Nederlandse kant Egypte kunnen verlaten. Dat zegt een woordvoerder van minister Timmermans. Netjes was aangeklaagd voor het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rond de televisiezender Al Jazeera. Inmiddels is ze onderweg naar Nederland. Stonden vorig jaar minder files? Volgens Rijkswaterstaat was de file druk ten opzichte van 2012 8 lager, komt door de aanleg van nieuwe rijstroken. Wel nam volgens Rijkswaterstaat de filedruk in het laatste kwartaal weer wat toe. En automobilisten die binnenkort betrapt worden met drank en drugs... worden harder aangepakt. De minister schuldt zijn opstel te komen in nieuwe wetsvoorstellen... met een nullijn. Een combinatie van drank en drugs achter het stuur... mag dan helemaal niet meer. Nu is zo'n combi bij kleine hoeveelheden nog toegestaan. Dat zijn de hoofdpunten. Schermpje bij Kees Kwaks is nog steeds niet leeg. Maar wel bijna, want alle spitsgerelateerde problemen... die zijn wel voorbij. Blijft over het uh, ongeluk op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Het levert twee kilometer file op bijna de West. De linker rijstrook is nog dicht. De Ochtend. Mogen zo topman Ilko Blok van KPN over die aangekondigde ontslagen. En in het mediaforum gaat het over die kwestie rond uh, Rena Netjes... die journaliste die dus uh, weg is uit Egypte, op weg is naar Nederland. We gaan daarover praten met uh, Eshwet El Miloudi... en, en met uh, Gertjaap Hoekman van Nu.nl en de KRO. En ook schuif nog even aan Jan Eikelboom van Nieuwsuur... want die weet wat het is om als journalist te moeten werken in Egypte.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 San Francisco. Train 50 Ways to Say Goodbye. Ja, dat zeggen ze bij KPN ook. Ze gaan opnieuw banen schrappen. De komende twee jaar gaan er 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen verdwijnen. KPN wil concurrerender, eenvoudiger en goedkoper worden. En ook nog eens 100 miljoen of misschien wel een paar honderd miljoen gaan besparen. Topman Ilko Blok van KPN hoort u in gesprek met NOS-verslaggever Eva Wissing. Ik denk dat we er heel goed voor staan. En dat 2014 een beter jaar gaat worden dan 2013. Uh, Operationele resultaten zullen we uh, doorzetten. En uh, we gaan ervan uit dat de financiële resultaten gedurende 2014 zullen verbeteren. Heel veel ontslagen kondigt u vandaag aan. Is dat echt nodig? We hebben ervoor gekozen om uh, nu een sterke vereenvoudiging van het bedrijf uh, door te zetten. Met uh, ja, helaas als consequentie dat het bedrijf leaner en meaner wordt en dat betekent ja, verlies van arbeidsplaatsen. En dan praat je over 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen minder in drie jaar tijd. Gedwongen ontslagen ook? Gedwongen ontslagen kunnen we niet uh, uitsluiten, maar natuurlijk zullen we er alles aan doen om dat te voorkomen. En waar gaan de klappen vooral vallen? We kunnen niet één onderdeel aangeven waar de klappen gaan vallen. Eigenlijk overal uh, zullen er arbeidsplaatsen gaan verdwijnen van het hoofdkantoor. Tot in de operatie. Dus er zal geen onderdeel. Uh, uh, uh, niet uh, geraakt worden. Door het verlies van de arbeidsplaatsen. De komende jaren. We willen een eenvoudiger bedrijf. Wat gaat de klant er dan van merken? Dat er uh, simpelere producten en diensten komen. Uh, die ook ja, veel makkelijker uh, geleverd. En geserviced uh, kunnen worden. Alles is erop gericht. Om het voor de klant simpeler en makkelijker te maken. En daarmee ook voor de medewerkers die in ons bedrijf de klanten moeten bedienen. Maar minder aanbod ook dan? Geen minder aanbod. Als je naar de functionaliteiten kijkt, zal het uh, eerder breder worden. Maar de manier waarop we dat doen, zal echt gaan veranderen... Uh, waardoor de klanten uh, ja, makkelijker kunnen kiezen... en ook veel beter bediend kunnen worden. Uw grootste aandeelhouder, America Mobile, heeft een bot gedaan een half jaar geleden. Die moeten nu op hun handen zitten tot uh, april. Wat verwacht u ervan? Gaan ze in april weer toeslaan... en proberen om KPN opnieuw over te nemen? Ja, ik zou het niet weten uh, wat ze gaan uh, doen. Daar laten ze zich ook niet over uit. Uh, uh, het enige wat wij uh, kunnen doen is uh, het bedrijf sterker maken. En daar zijn we hard mee bezig. Uh, uh, en ik ja, ga ervan uit dat het bedrijf zo sterk is dat we ook zelfstandig uh, verder kunnen. Ja, maar u doet niet voor niets deze hele grote reorganisatie. Ik kan me voorstellen dat u die aandeelhouder wel in de nek voelt hijgen. We zij hebben deze uh, reorganisatie doorgevoerd uh, als gevolg van de vereenvoudiging. Uh, wat we in eerste instantie doen ja, om onze klanten beter uh, te kunnen bedienen. En ja, het levert ook een kostenbesparing uh, op. Wat ervoor zorgt dat we door kunnen blijven gaan met uh, investeren. Maar ook onze aandeelhouders weer een dividend kunnen gaan betalen... waar we dit jaar al mee gaan beginnen. Is die grote aandeelhouder, zijn de Mexicanen hier blij mee? Ze zitten bij u in de Raad van Commissarissen. wisten van uh, deze reorganisatie. Uh, uh, of ze er specifiek blij mee zijn, dat uh, uh, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze uh, positief waren toen we dit plan uh, in de Raad van Commissarissen uh, uh, besproken hebben. Het is niet hun idee? Het is zeker niet hun idee, uh, wij bepalen onze eigen strategie. We maken onze eigen keuzes en uh, natuurlijk bespreken we die met de raad van commissarissen. Maar als raad van bestuur zijn we verantwoordelijk voor uh, ja, het runnen van dit bedrijf. En wij denken dat dit absoluut noodzakelijk uh, is. Uh, ondanks het feit dat het natuurlijk niet leuk is om zo'n besluit te nemen. Dat is de topman van KPN, -Lok. De Blok. Mediaforum. En dat doen we vandaag met Gertjaap Hoekman, is hoofdredacteur van Nu.nl. Hartelijk welkom. Ja, Dank u wel. Hij is namelijk nog niet. Ik doe even Get jouw boekman. Ik denk, ik speel het mee. Hij geeft het uiteindelijk toe. Jouw stem kan ik bijna niet nadoen. Probeer eens. We hebben tegenwoordig een webcam. Ze vallen zo door de mond. Het is een beetje een heese stem. Goede woorden. Eschewet Elmieloer is programmamaker voor de KRO. Werkt onder meer voor de Keuringsdienst van Waarde. Hartelijk welkom. En ook aangeschoven Jan Eikelboom. Verslaggever bij Nieuwsuur. Even serieus jongens, dit is een serieus onderwerp. Dat is een serieus ja, dus Je bent, bent haar kwijt, hoor, kan ik je vertellen. En dat is niet voor niks Jan, want de hele ochtend gaat het natuurlijk al over... Uh, Reena Netjes, ja. hals over kop gevlucht uit Egypte. Um, nou ja, goed, jij bent daar ook vaak geweest. Je hebt er een boek over geschreven, uh, Achter het Front... Um, Kun je als journalist aan nog je werk überhaupt doen in Egypte? Nou, bijna niet meer. Wat je ziet is dat sinds de militaire president Morsi hebben afgezet... dat de buitenlandse media met name, maar ook de Egyptische media... het steeds moeilijker hebben gekregen. Het begon al meteen al op de avond dat het Morsi werd afgezet... dat de alle oppositiekanalen werden gesloten. Er zijn in de tussentijd heel veel Egyptische journalisten... maar ook activisten gearresteerd en achter de tralies beland. Los nog even van de moslimbroeders. De moslimbroederschap is een terroristische organisatie geworden... Ja, en nu is de jacht echt, lijkt het, geopend op de buitenlandse pers. Ja, Want we wisten al dat de mensen van Al Jazeera uh, uh, vast werden gehouden. Nog steeds worden vastgehouden ja. ook. Uh, en nu richt het zich dus ook tegen buitenlandse journalisten. Ja, nou ja... Uh, een van die Al Jazeera-journalisten, uh, dat, dat is ook een Australiër. Dat, dat was eigenlijk al heel opvallend dat hij uh, een paar weken geleden is gearresteerd op diezelfde beschuldiging van deel uitmaken van een terroristische cel. Het is een totaal absurde beschuldiging. Die man die werkt voor Al Jazeera English, dat is een fatsoenlijke nieuwszender die gewoon weer uh, hoor en wederhoor toepast. Dus ook de moslimbroeders aan het woord laat. Ja, en dat is in het Egypte van vandaag blijkbaar te veel. En dan kom je in de cel terecht. En die Australische journalist die zit daar nu ook al weken vast onder buitengewoonheid gewoon erbarmelijke omstandigheden en ja als die veroordeeld wordt dan zou die wel eens jaren in de cel terecht kunnen komen en dat was dus ook wat Rena boven het hoofd hing. Ja, Want wat, wat zij eigenlijk ook doet, maar dat kun je als, als geen ander uitleggen, is, is gewoon ook ja horen en wegen voor dus ook af en toe eens even naar de tegenpartij bellen, vragen van hoe kijken jullie je tegen. Nou ja, het enige wat Rena, ik en Rena als een buitengewoon kritische journalist die beide kanten van het verhaal laat zien en dat wordt niet meer geaccepteerd in Egypte. Ze wordt nu ervan beschuldigd, blijkbaar. Dat ze deel uitmaakt van een terroristische cel. die dan weer te maken zou hebben met El Jazeera. Dus El Jazeera zou al een terroristische cel zijn. Mm -hmm. En omdat Rena. gewoon een gesprek heeft gehad met. met die, een journalist van El Jazeera. maakt zij ook deel uit van dat terrorisme-netwerk. Dat zijn dit soort. totaal absurde beschuldigingen. die uh, in Egypte. Ja, de afgelopen maanden richting buitenland. Ik, ik zal nog een voorbeeld noemen van hoe dat gaat in Egypte. Want, want voor, er is, er is echt... Voor het een, ik was in, uh, in augustus, na het bloedbad... Uh, waarbij een paar honderd, misschien wel duizend... moslimbroeders om het leven zijn gekomen... Toen merkten we al dat de sfeer buitengewoon vijandig was. Wij zijn toen zelf een paar keer nou echt op het nippertje ontkomen aan een, aan een lunchpartij. Buitenlandse journalisten worden in de Egyptische media stelselmatig zwart gemaakt. En dat gaat soms op een absurde manier. Ik herinner me dat we toen, de vorige keer dat we in Egypte waren... was er een collega van CNN, een cameraman, die belde in paniek op. Die zei, ja luister, ik ben net op de uh, televisie vertoond. En uh, er werden beelden van mij uh, hebben ze laten zien en daar werd bij gezegd... deze man die is de terrorist van wapens aan het voorzien. En hadden ze die cameraman in beeld gebracht... en zijn camera die hij gewoon in de hand had, hadden ze gebleurd... dus on, uh, onscherp gemaakt... Ja, ja. suggererend dat dat de wapens waren die hij aan de moslimbroeders leverde. Maar wat ik me afvroeg is... hoe jullie aan jullie motivatie komen... om daar dan toch te blijven. Want Rena is vorig jaar al vastgezet... Ja. toen op verdenking van spionage. Ze weet hoe gevaarlijk het daar ja. is en hoe ingewikkeld het ja. daar is. En dan gaat ze toch terug... Ja, Rena woont daar. Ik bedoel, het, haar leven is daar. En dat is natuurlijk wat uh, ja, ja, het voor, voor haar, voor haar, voor haar extra dramatisch maakt. Ja, ze woont al, uh, weet ik wat, tien jaar in Egypte. En uh, dat is het land waar... Uh, waar, waar ze haar hart aan heeft verpand. Maar dus rest het is haar niet... ook niks anders nu dan terugkomen? Ja, ik geval... denk op dit moment lijkt het me het verstandigst. Want ja. als ze in Egypte blijft, dan is ze staat op die lijst. Dus de kans was heel groot geweest dat ze was aangehouden. Maar uit jouw vraag blijkt ook uh, dat, dat je daar heel veel respect voor hebt. kennelijk. Dat iemand... dat die vrouw die heeft ballen, om het maar even zo te zeggen. Nou. Dat ze dus vastgezet ja, is voor spionage. Rena, Rena, zeg heeft dat dat nee, Rena, Rena heeft absoluut ballen. Rena heeft absoluut ballen. Maar gigantisch, hè, want ja. ik bedoel, ze <laughs> heeft vorig jaar vastgezeten <laughs> voor spionage. <laughs> niet Nee, maar ik bedoel, vastgezeten voor spionage die dan, dan word je geloerd om het maar even ja, zo te klopt. zeggen en dan toch voor kiezen om terug te gaan daarom is mijn vraag ja, eigenlijk waar haal je die wil of die motivatie van daarom en, en jezelf zo in gevaar te brengen ja precies ja. Weet je, het is toch... Ik kan niet voor Rena spreken, maar voor mezelf... Het is toch... Uh, het is, je vindt het toch belangrijk dat die verhalen worden verteld. En dan mogen sommige mensen dat niet, niet leuk vinden. En helaas op dit moment... Een meerderheid van de Egyptenaren waardeert het niet echt meer. Wat wij daar doen. Maar toch blijft het belangrijk, vind ik... Dat we die verhalen moeten blijven vertellen. En, en jij wil ook weer terug, dan, Jan? Uh, ja, ik wil heel graag weer terug naar Egypte. Om daar, uh, om daar weer verslag te doen. In ieder geval van de presidentsverkiezingen binnenkort. Maar hopelijk al eerder. Want ja, het wordt zo langzamerhand echt, echt En hoe ziet dat eruit? Lukt dat? Dat lukt dat straks, denk ik? Ja, dat is maar de vraag. Um, direct na de revolutie was het uh, heel makkelijk om Egypte binnen te komen. Dan had je in no time een perskaart. Al uh, in augustus merkte ik dat de regels waren aangescherpt. Het kostte veel meer moeite om onze accreditatie te krijgen. En toen we onze perskaart kwamen afhalen... toen stond er opeens iemand naast ons en die zei... goedemiddag, ik ben Magdi en ik ben jullie begeleider de komende ja, week. Ja. Net als vroeger toen Egypte ja. onder Mubarak een dictatuur was. Ja. Of net zoals in Syrië werken. Ja... Zo glijdt dat land wel uh, En hoe heeft af. de Nederlandse ambassade haar vanochtend over de grens gekregen? Weet ik niet, weet ik niet. Er is blijkbaar toestemming gekomen van de Egyptische autoriteiten. Oh, dat, het land weer uit wel. Okay. Dat, dat moet haast wel. Je gaat er zo ophalen toch? Ik ga nu naar Schiphol ja. om er even, even op te halen. Ja, en de minister van Egypte komt naar Nederland, begrijp ik, uh, donderdag. Dus Timmermans ja. die zal daar uh, uh, stevig tegen optreden. Uh, Mag ja. ik hopen. Nou ja, die kwam dus juist naar Europa om het <tus> lager om een beetje op te poetsen. Ja, maar is dat, dat ze op een terroristische lijst staat, is dat niet heel erg een beetje. Is dat niet overdreven? Als ik nu hoor dat de Egyptische staat eigenlijk toestemming heeft gegeven om haar te laten vertrekken? Ja, nou ja, misschien heeft dat wel te maken met het bezoek van die minister. Dat men toch een beetje goede sier wilde maken. Dat kan ik, kan ik niet verklaren. Maar dan sta je niet heel maar, hoog op een terroristische lijst. Maar, maar, maar, maar ik, uh, ik ben wel heel blij dat ze het land uit is. Ja, dat ja, nee, ik ook. Uh, Jan Eikenboom, fijn dat je even aanschoof. Hij is oorlogsverslaggever voor Nieuwshuis. Schreef dus het boek Achter het Front. Gertje Hoekman is inmiddels echt binnengekomen ja, van nu.nl. Jullie hebben hem me niet meer nodig, hoor ik al. Nee, Jurgen kan dat prima. Ja. Dus, uh, maar goed, ik vind het nou, toch wel nee, fijn dat je er bent. Ja, Ik vind het mooi dat je er bent. Fijn, ik ook. We gaan het hebben over een kritisch stuk in NRC Handelsblad over de oprichters van de Postcode Loterij, die 78 miljoen euro verdiende. Dat is de, daardoor, doordat ze dat stuk hebben geschreven, is de krant niet welkom op het Goed Geld Gala, dat vanavond ja. wordt gehouden ter ere van 25 jaar bestaan van de Postcode Loterij. En de C-journalist Joep Domen, die twitterde daarover. We nou, hebben even met de woordvoerder de Postcoot de loterij gebeld. Hij bevestigt dat NRC inderdaad dringend is verzocht om vanavond niet te verschijnen. De loterij voelt zich door de inhoud van het artikel van afgelopen weekend aardig belazerd. Gert-Jaap, reden genoeg om iemand dringend te verzoeken niet te komen op een Ik feest? Ik vind dit wel het allerstomste wat ze uh, hadden kunnen doen. Uh, Want? Dan, nou ja, uh, volgens mij krijgen ze dat verzoek omdat ze kennelijk het niet eens zijn met de inhoud van het stuk. Dan zijn er andere uh, wegen te bewandelen om je gelijk daarin te halen. Eén Daarvan zou ook kunnen zijn de deuren openzetten, en uh, wat nou dan niet helpt, is, uh, is de eerste de beste deur kijken en iemands gezicht dichtgooien. Dat lijkt mij nou eerlijk gezegd alleen maar argwaan wekken. Ja, ja Ze hebben nog wel de, de woordvoerder van de postcode Loterij, hij heeft nog een keertje gebeld en zegt toen hij NRC belde met Kees Versteeg, dat is een van de auteurs van het stuk van de postcode Loterij, was zijn eerste reactie: Ik begrijp het wel. Wie, sorry, wie begrijpt wat wel? Dat begrijp ik dan weer niet. Nou, dat, dat de woordvoerder, dus op zich wel. Begrip had voor de, de schrijver begrip had dat ze met okay, elkaar. Ah, ja, had. goed, maar dan, dan hoef ik het er nog <coughs> niet mee eens te zijn, nee, Ja, goed, het, het, het, als jij iets te ver, ja, als je het ergens niet mee eens bent, dan kan je de deur openzetten om iemand uit te nodigen uh, om, om dat eens uit te praten. Op, dit man op deze manier. Uh, Wekken ze alleen maar meer argumenten. Lijkt mij hoor. Maar goed. Jij zou vooraan staan zelf, om, om er toch nog even naartoe... Nou, als ik een woordvoerder was geweest daar, dan zou ik uh, de deuren open... en dan zou, ik, dan zou ik juist die confrontatie aangaan, lijkt ja. me volgens mij alleen maar spannend ook. Als je nou afspraken zou hebben gemaakt, eschouette... Hè, dat, dat, ervan uitgaan dat dat ja. is gebeurd, wat vind je er dan van? Dat is wel het schenden van het vertrouwen dan van iemand. Ja, maar als er afspraken zijn gemaakt, dan vraag ik me af van... Die, uh, tot hoeverre moet je afspraken maken als je journalist bent. En uh, wanneer wordt het zeg maar een soort censuur? Dat uh, de partij zelf bepaalt wat er wel of niet over geschreven mag worden. En of wie ze wel niet laten komen. Dat is toch een vrij onafhankelijke krant. Die moet kunnen schrijven wat zij willen. En als je dan afspraken gaat maken, dan heb ik al zoiets. Van, dat, dat vind ik überhaupt al niet oké. Okay. Nee. Je moet gewoon vrij kunnen schrijven wat. Uh, wat je wil schrijven. En het, het feit dat ze niet uitgenodigd worden doet me een beetje denken hoe eigenlijk uh, iedereen nu een beetje op Ponius reageert. Weet je wel bang dat er iets gezegd of geschreven gaat worden wat niet gunstig is. En ik denk mm. dat je dat juist niet moet doen. Nee, precies. Ja. Want dan krijg je dus dat ja. paniekvoetbal en uh, domme dingen gaan roepen. En, ja, en ook, ik bedoel, helemaal als je een woordvoerder bent daar hoeven we het hier niet over te hebben. Maar de, qua PR is het ook, doet het natuurlijk ook niet Misschien goed. Dan nee. nou, nou ging het net weer een beetje liggen. Het verhaal was van dit weekend. Dan gaat het net een beetje liggen. En dan komt die shit weer naar boven. Ja. Ze hadden nog steeds, wat is het? Ruim 6 miljard binnen voor de goede doelen. Dus voorlopig nee, mogen dat nog verhaal nog kan, je kan, dan, kan je daar dan toch ja. vertellen. Dan kan je toch juist die NSC-journalisten daarvoor uitnodigen... om dat gesprek aan te gaan. En je erkent hiermee dat er dus iets is geschreven... wat ook daadwerkelijk niet oké okay is. Op het moment dat je dat je laat een het soort van precies. Ja, ja. Je laat een soort van angst zien die je verdacht maakt, ja. vind ik. Heeft iemand van jullie toevallig uh, Victoria Koblenko nog ergens gezien de <laughs> laatste dagen op tv? <laughs> Het is mij niet gelukt om er niet... Waar heb ik het niet te te gezien, ja, precies. Ja, zij maakt een tournee langs allerlei tv-programma's. <coughs> uh, ook op de radio trouwens. Het begon gistermiddag bij de, ja. de nieuws hier ja. uh, bij de buren. Uh, RTL Late Night zat ze gisteravond laat. En bij 1 op 1, bij Sven ja. uh, Kokkeman. Aanleiding natuurlijk de situatie in de Oekraïne en haar bezoek daar. Uh, Eshwet, uh, ja, zij komt daar vandaan. Ja. Uh, spreekt ook de taal. Uh, is, is alle media-aandacht terecht, vind je? Nou ja, uh, in, dit, in, in dit geval vind ik van niet... Ik heb liever iemand die dan hoogleraar Oekraïne is... of iemand die echt uh, daarin vanuit een studio of wat dan ook is gespecialiseerd. Nu wordt Dat is typisch Nederlands, dat iemand, uh, iemand daar een paar keer is geweest... of een uh, achternaam heeft wordt bestempeld als de expert. Ik heb het zelf een paar jaar geleden meegemaakt... Uh, dat uh, Hans Spekman iets had gezegd over Marokkanen op een schip. Uh, laat ze lekker werken op een boot. Mm -hmm. En dat ik toen werd gebeld door Paul Witteman... en de wereld draait door om erover te, kunnen, te komen praten. Toen heb ik zelf als 21-jarige snapneus gezegd... ik ben geen expert op het gebied, ik wil dat niet, ik kom niet. Mm -hmm. En dat is, dat, is, dat is dus typisch Nederlands... om dan iemand te bombarderen tot expert. En zo iemand vindt dat geweldig, want ze komt op de vijf, ze mag ze weer opmaken... Dus dat, ja. Ik vind het juist typisch Nederlands. De worsteling die wij hier met z'n allen hebben. Die ik zelf ook heb hoor. Zeg ik, zeg ik er eerlijk bij. Met die verschillende petten. die zo bij Want je zou ook kunnen zeggen. Ja, ze heeft politicologisch gestudeerd. Dat is nou eenmaal een feit. Ja. Ze is daar geboren. Dat is ook een feit. Uh, zij heeft ook de, de bal. Ik weet niet of ze heel groot zijn. Maar om daar naartoe te gaan, dat is ook een feit. Mm. Oké, okay, het zijn maar vier dagen geweest. Maar dus op zich zijn er wel wat. Ze heeft, ze, ze heeft een toegankelijke uh, uh, persoonlijkheid, zeg maar. Want mensen kennen haar. Dus vanuit RTL Late Night gezien. Uh, ook in de gedachte dat Nieuws, die het overigens al eerder gedaan heeft. Die heeft, die heeft daar al eerder uitgenodigd. Je zit op meer plekken gezeten. Vind, vind, ik, vind, ik, dat, nou. vind ik dat best nog wel te begrijpen. En geloofwaardig genoeg ook. Nou ja, kijk, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Want, uh, want dat, dat is ook wat er nog bij komt. Ze heeft ook bij Theo Maas gezeten in 24 ja. uur met... Waar, waarbij, haar, uh, waarbij ze, zij hem besprong. Laten we even luisteren. Dan rot je toch op naar Rusland. He? Dan rot je toch op. Maar dan begrijp ik... Dat je verliefd op hem bent, maar dat bedoel je helemaal niet. Nee, helemaal niet. er zijn natuurlijk ook mensen die denken, het is zo de avontuur van uh, Koblenko. Uh, dat zou kunnen, maar ik kan me voorstellen dat je nu een beetje een theomaasetje gaat doen. Maar laten we daar niet, uh, the, uh, uh, niet aan beginnen. Uh, <laughs> uh, nou ja, ik zit aan deze kant van de tafel, dus dat is nog nu wel, ja. ja. Ik zag ook aan hem dat hij niets kon met zijn botte lul. Schap. Bij wijze van spreken, ja, ja. Kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk de boodschap die je hebt uit Oekraïne... en ook de geloofwaardigheid die je daarmee uitstraalt. En aan de andere kant heb je natuurlijk deze boodschap. Dus die twee kunnen met elkaar botsen. Ja. Dat is da da daarom ik het bracht. En dat is werkelijk niet mijn probleem. Nee, we nee. vatten het even goed samen natuurlijk. Aan de ja. ene kant uh, Frivol en met Theo Maas aan het stoeien. Uh, en dan weer een serieus gesprek, dus ja, de geloofwaardigheid. Nee, ik, nou ja, ik vind juist die worsteling... en de, die iedereen daarmee een beetje heeft, vind ik juist wel spannend. Tegelijkertijd, ik begrijp hem ook heel goed... want ik zat ook na 24 uur met te kijken. en dacht ik, je, je, wat, wat doe je nou weer, zeg maar... Uh, uh, moet ik hier nou echt naar zitten kijken of, uh, uh, of is, dit een, is het bijna een soort privé uh, aangelegenheid? Ja, Alleen maar... wat, het, wat het punt van mij, het probleem een beetje met Koblenko is, is dat ik, ja god, ik ben 32 hoor, dus, maar ik, ik verdeel de wereld altijd een beetje in mensen die, die, die wel uh, zeg maar, ruimte laten voor zelfspot en twijfel en mensen die dat niet doen. Ja. En Victor Blenko daar kan je een heleboel over zeggen... maar zelfspot en twijfel eh, passen niet helemaal bij haar karakter. En dat maakt het nou juist zo... Maar wat, wat sowieso een beetje van deze tijd is... is dat, dat al die publieke figuren willen alles zijn. Ze mm -hmm. willen en inhoudelijk intellectueel zijn en glamorous. Ja. En ik geloof daar niet zo in. Je bent of dit of je bent dat. Ja, ik ja. geloof dat het, dat het een, een, een dat het ook nieuwsuur was... waarin een reportage werd getoond van... een oud Festival in de rest van, uh, van, van de Oekraïne, die ja. daar was. En daar werd juist heel erg uh, daarover gesproken. Van oh, wat goed dat ze dat allemaal doet. En, zo. en wij hier vanuit Nederland kijken daar. Ze zei ook met Theo Maas. Van, ja, in, in Rusland kan een politieke uh, verslaggever of een politiek analist. Kan een ja, lekker wijf zijn. Weet je? Ja. En hier niet. in Italië ook. Ja, met verstand kan geen lekker nee, nee, wijf zijn. Dat is toch niet meer <laughs> dat, hey, dat Ik ben wel benieuwd <laughs> Eén één ding. Wat, dat wat bij, zeg maar. Waarbij Sven Kokkelman niet eruit is gekomen. Ze was daar met een camerateam, ze was daar als journalist. Maar wat heeft ze, wanneer gaan we dat nou zien dan? Ik bedoel, is er een opdracht geweest van een omroep? Of, of, of, of is het gewoon voor ja. een eigen collectie? Ik bedoel, dat is me nog steeds niet duidelijk. Nee, Het nee, was om zichzelf te leren kennen voor de zelfverbreding. We gaan dat uh, uitzoeken, waar dat, uh, waar dat wordt uitgezonden. Uh, of, of wat er al ergens ja. te zien is misschien. Uh, Jullie, hartelijk dank voor uh, dit mediaforum. Dat was voor jou kort, maar uh, dat is even niet anders. gert Hoekman en Eswet Elmi Loedi. Dankjewel. Ja. In the land was cold frozen right to the bone. Just. Like Het staat op zijn nieuwe plaat High Hopes, Bruce Springsteen en Just Like Firewood. Nederland moet het testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. Daar hebben we het vanochtend over in Stand.nl. En u kunt reageren via onze site Stand.nl of via het nummer 0800-1101. We hebben mevrouw Maassen aan de telefoon. Mevrouw Maassen, goedemorgen. Goedemorgen. U, heeft, u zit zelf in een situatie met een, met een erg ziek kindje. Ik heb zelf een RGC kindje, ja. En ik heb al uh, heel Nederland gezien. In Nederland is mijn kind gewoon opgegeven. Wat heeft ze? Nu op... Of hij? Ja. Wat is het? Als er een dokter is die dat weet... dan ben ik vandaag miljoen Dan wil je niet weten. Dan zou ik alle kinderen raden waar ik kon raden. Want wat, wat, wat voor verschijnsel is het een jongetje of een meisje? Een meisje. Een meisje. Ze is inmiddels twintig jaar. Ze is mooi dat ik een kind van anderhalf jaar... En ik moet zeggen, ze doet het geweldig op dit moment. Ze vecht ook heel erg voor haar eigen. Ik heb heel veel experimenten gezien op mijn kind. Zoals ze het nu willen toelaten. Maar ik, ik zie er echt definitief af. Ja. Kijk, ieder ouder is daar vrijwillig in. Wat ze ermee doen, moet ze ook zelf weten. Maar ik doe het nooit en nooit en nooit meer. Want ik heb bijvoorbeeld door contrastvloeistof. Is mijn kind nu al één hier? En dan denk je, contrastvloeistof? Ja, iedereen kent dat. Nee, dus maar de nieren zegt, gaan er van kapot. Ja, u zegt geen experimenten, ook al is het kindje heel ziek. U zou het nooit, u wilt het nooit nee, meer doen. Nee, nooit, nooit, nooit. Ik vind, een kind verdient het niet hoe ziek het ook is. Want er zou mijn kind al lang dood zijn geweest als ik dat toe had geladen. En als ze nu ik... iets vinden en ze weten als u dit experimentele medicijn doet, dan wordt ze beter. Dan nog zou u het niet proberen? Nou, dan zou ik denk ik misschien eerst op mezelf uitproberen. Ja. Maar niet, nooit op mijn kind, nooit meer. Okay. Ik bedoel, als ik dat toe had gelaten, was mijn kind nu dood geweest. Dank u wel voor uw verhaal, mevrouw Maassen. Dank, Dank u wel. U kunt blijven reageren op de stelling. Die staat op onze site www.standpunt.nl. U kunt ook twitteren. Eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Die gratis te downloaden app natuurlijk ook nog. Kunt u ook reageren. 0800-1101. Nederland moet het testen van medicijnen op ernstig zieke kinderen vaker toestaan. 363 mensen gestemd. 88% eens. Dit is Radio 1. Oké. Okay. Zullen we beginnen? Ja. ja. We hebben nog wat uh, reacties her en der vandaag geschraapt. Elke werkdag van 9 tot 12 de ochtend. Vormen rumoren die motocicletta. Met gasten uit het nieuws. Stam.nl. Eens van won eens met de stelling. De Nationale Nieuwsquip. Dat is inderdaad het goede antwoord. De Ochtend, met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Het wordt gewoon een hele mooie dag vandaag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten. Voor kinderarbeid, wapenhandel, milieuvervuiling. Maar we kunnen ook kijken of we de wereld juist mooier kunnen maken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 en vraag uw nevendealer naar de actieaanbieding. Nefit, houdt Nederland warm. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op is op vliegwinkel.nl so Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nefit Easy. Kijk op nefit.nl slash easy. Hallo!